4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie in Gorkum heeft vijf aangiftes binnengekregen... van mishandeling door een groep jongeren. De slachtoffers zijn allemaal rond de 14 jaar oud. De politie kreeg beeldmateriaal in handen... van zware mishandelingen in een park in Gorkum... en zegt binnenkort een aantal verdachten te zullen oppakken. Op de filmpjes die ook op internet circuleren is te zien dat de slachtoffers worden geslagen en getrapt door een groep aanvallers. De politie roept op de beelden niet meer te delen en offline te halen. De video's zouden confronterend zijn voor slachtoffers en hun familie. Burgemeester Abu Talab van Rotterdam pleit ervoor om politieagenten na hun pensioen door te laten werken. Dat zou helpen om het personeelstekort op te lossen. Abu Taleb wil agenten die de komende twee jaar stoppen met werken vragen of zij vrijwillig langer aan willen blijven. De politie moet de komende zeven jaar 17.000 mensen vervangen die met pensioen gaan. Maar nu al is er een personeelsprobleem. Abu Talib denkt dat vooral de recherche geholpen zou zijn met lange doorwerken... en dat er meer kennis kan worden overgedragen op nieuwe medewerkers. De Britse Labour-partij wil de lonen in de publieke sector verhogen... en de belasting voor bedrijven opschroeven. Labourleider Corbyn wil meer brandweermensen... het collegegeld voor studenten schrappen en gratis busjevervoer voor jongeren. Toch draaien de Britse verkiezingen van 12 december vooral om de Brexit. Premier Johnson zegt het Brexit-akkoord alsnog door het lagerhuis te loodsen. Corbyn wil een nieuw Brexit-referendum. Connection gaat een proef met vluchtelingen die worden opgeleid tot buschauffeur uitbreiden. In Arnhem haalden negen Syrische statushouders een roze papiertje. De vervoerder hoopt zo op termijn het landelijk tekort aan buschauffeurs op te kunnen lossen. De proef wordt daarom ook in Nijmegen en Eindhoven ingevoerd. En dan het weer. In het noorden is het bewolkt en in het zuiden af en toe wat zon. De temperatuur loopt uiteen van 3 tot 6 graden. Maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Vanavond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen vroeg kans op regen, daarna blijft het droog. Met maximaal 10 graden is het dan minder koud. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan alweer wat dagelijkse files, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkeveen, 10 minuten vertraging. En bijna een kwartiertijdverlies op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoek en Roelofarensveen. Op de A10 is het al wat drukker, tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam-Buitenveldert. Daar is de vertraging 5 minuten.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 T... F... M... Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Ik over jou, zouden komen. was je elke dag <telling> bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij een ander. Maar het is de werkelijkheid. Porque sinceramente duele recordarte Si tu no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver ja, ik, denk, ik kom jou te vergeten Ik heb van dagen niet geslapen of gegeten Ik ben al onder de eenzaamheid te zweten Dat maak al niet op als jij er niet meer bent Como me toma no oh, contra shop, madente je kon zijn, maar schat, je zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zelfs wakker. Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet wat er van jou. Recuérdate, que que van a ganar ni vos va a olvidar. Que ben andando en la de mis besáquos. Me va a Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. Pegate condísimo lo que si miedo te lo quito.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 Es ik je in mijn armen mij ben niet vrij es que oye lo que ser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 en van de hemel naar beneden ben ik hier bij jou alleen Blauwe dag Eén seconde Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat Fiets met jou mee door heel de stad Als jij dat wil nou dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe dag Zullen we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat ik fiets met jou mee heel de stad Als jij dat wil maar nou, dan doe ik dat You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song. Van ZFM. never the I guess I kind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 You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 laat steken vallen, waar ik kansen zie, is vast een hele lieve jongen, maar ik mag hem niet. kan alleen nog maar naar je toe. iemand moet iets doen. nee je gaat niet met hem naar huis. vanaf ik je hier uit. ik moet het aan je laten weten. kom maar bij mij, ik sta je tegen. je kan hier niet weg zonder mij.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 maar afscheid van hem Want je ziet hem nooit meer terug Dan alleen nog maar naar je toe Iemand moet iets doen Nee je gaat niet met hem naar huis Vandaag ik je hieruit. uit Ik moet het aan je laten weten Kom maar bij mij, ik sta je Je kan hier niet weg zonder mij Ik zou wel liever voor je zijn Ik voelt het ook, ik weet het zeker Kijk maar nou eens goed, uit.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 Getting out of this conversation here No looks done in Don't ask that question here This is my only fear That we become hey. Beautiful people Just designer clothes From old fashion shows What you do and who'd you know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 Darling, so I'm gonna put my time in I, I won't stop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 Langzaam wordt het licht, van een warm en een koud bed Overal zie ik plaatjes en boeken van bouden. Mijn visuele herrie, ja, overal cherry En ik weet niet wie er een buste van de ex op de schouw Ik weet niet wat me bezielde, die chick is fouten Photoms en minis en quotes vol in goud En ik loop op mijn knieën, langs posters op houten Zelfs boven het bidet hangen foto's van bouden. Dus ik moet hier weg Dus ik ga weg, is dus wat ik tegen de zeg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 Hey, dat was niet zo slim Oké, okay, inhoudelijk heb ik misschien nog wat meer met Baudet Maar dat is ook niet alles, want jij je bent dan weer beter, beter in bed. Oh ja, wat Je bent beter dan Cherry Zo so vergeten dan Cherry Je komt veel dieper dan Cherry Je bent beter dan Baudet in de weg vergeten maar Cherry Want hij is beter dan Cherry